Uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Een Amerikaans oorlogsschip heeft boven de straat van Hormuz een Iraanse drone neergehaald. Dat zei president Trump aan het begin van zijn persconferentie met premier Rutte. De drone zou het Amerikaanse schip tot minder dan een kilometer zijn genaderd en daarmee een bedreiging zijn geweest. Trump spreekt van een nieuwe vijandige daad door Iran. In zijn gesprek met Rutte heeft Trump opnieuw gevraagd... om een Nederlandse militaire bijdrage in Syrië... en hulp bij het conflict in de straat van Hormuz. Rutte zegt dat hij die verzoeken serieus zal bekijken... maar dat hij geen toezeggingen heeft gedaan. Het gesprek in het Witte Huis ging verder vooral over handel. De politie heeft gisteren in Maastricht een terreurverdachte aangehouden. De man van 27 zou hebben geprobeerd mensen aan te zetten tot terreurdaden... en hij zou hebben meegewerkt aan training voor terrorisme... Via sociale media heeft hij volgens het OM jihadistische gewelddadige propaganda verspreid. De man wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Afvalbedrijven slaan alarm over de problemen bij de Amsterdamse afvalenergiecentrale AEB. Daar liggen om veiligheidsredenen vier van de zes verbrandingslijnen stil. En dat kan het ophalen van afval in een groot deel van Nederland in gevaar brengen, zegt de brancheorganisatie. De bedrijven kunnen wel alternatieven regelen, maar willen daarvoor financiële garanties. FC Utrecht neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen Surinski Mostar. De nummer twee van Bosnië plaatste zich daarvoor door af te rekenen met Academia Pandev uit noord macedonië FC Utrecht speelt volgende week donderdag eerst thuis. De return is een week later en net als AZ moet FC Utrecht drie voorrondes overleven om in de groepsfase van de Europa League te komen. Feyenoord stroomt in de volgende voorronde in. Het weer, de meeste buien trekken naar het oostenweg. Minima vannacht rond 15 graden. Morgen stapelwolken, maar ook ruimte voor zon. Later kan plaatselijk een bui ontstaan. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. 37 procent van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren.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 I'm Guru from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio.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 This is Randy Kopas from 2002. You're listening to Peaceful Radio. Nou, meen ik al, bij yanga na wat jengwa hisat jaa, imahakim pahansin om ita meekinima. Na puimi happy ita meekusiva jaa, ita meekal tapi ni. Wat kita moh totan ya, kita mekitotanima. Na paison pantan dipeoima. Ita na puimi jengwa. Ita na owa happy ita yoga. Nog over me kita kiten me, ita na me, angita nime. Maar